Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland en Frankrijk vinden dat de financiële gesprekken met Griekenland... moeten worden geïntensiveerd om een faillissement te voorkomen. In de marge van de EU-top in Brussel spraken bondskanselier Merkel en president Hollande... ongeveer anderhalf uur met de Griekse premier Tsipras. Het doel is om Griekenland in de euro te houden, zei Merkel... maar de bal ligt volgens haar bij de Grieken. Hollande voegde eraan toe dat haast geboden is... Tsipras zei te verwachten dat intensievere gesprekken tot een oplossing zullen leiden. Griekenland heeft nog deze maand extra geld nodig, anders gaat het land failliet. Europa eist economische hervormingen van Tsipras, maar die wil zijn verkiezingsbelofte over pensioenen en de BTW niet schenden. Ghana heeft de test van twee ebola-vaccins voorlopig opgeschort na protesten van inwoners. Ghana is zelf niet getroffen door de ebola-epidemie, maar wilde wel vaccins uitproberen. Burgers in het oosten van het land zouden een Amerikaans en een Deens vaccin krijgen. Er was al een begin gemaakt met de registratie van vrijwilligers toen het verzet toenam. Mensen waren bang dat de ziekte door het experiment juist zou worden verspreid. Ook weigeren ze proefkonijn te zijn. Toen ook plaatselijke politici zich tegen het onderzoek keerden, heeft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 CFM in 2015 al 25 jaar live ZFM met nu de nacht. van zandvoort.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 Finn. Yes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 for that